Hartelijk welkom bij een hele nieuwe serie van Eindtijd en Profetie. We gaan even terug in de tijd. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. Dank je. Een nieuwe serie, maar we moeten even terug in de tijd. Want een paar maanden geleden zaten we ook aan deze tafel. En toen hadden we het over de tijd die na die opname zouden komen. Namelijk de bloedmanen, de, het loof in Israël. Alles wat betreft de Verenigde Naties. Uh, er is nogal wat gebeurd in die korte tijd. Jongen, jongen, jongen, dat is ongelooflijk. Allerlei dingen die, als er nog een keer een, een, een geschiedenisboek over deze wereld komt, als de wereld het zo lang uithoudt, ja, we hopen dat de Heer voor die tijd komt natuurlijk, ja. maar de, die daarin vermeld zullen worden. Ja. Maar het... vorige keer zaten we hier aan tafel en zeiden we van, ja, we weten eigenlijk niet wat er gaat gebeuren, maar het is een spannende maand, de maand september, de bloedmanen komen eraan, het uh, Loofhutterfeest, uh, het is het jubeljaar en noem maar op. Ja, ja, dat, uh, dat hebben we. Het, het Lofuttfeest en het jubeljaar, dat is ook altijd het begin of het einde van een crisis. Ja. En uh, die, die bloedmanen, de tetraden heette dat. Mm -hmm. die, dat zijn maansverduisteringen die vallen op uh, hoge feesten van het Joodse volk. Ja. Op bijbelse feesten kan ik beter zeggen. Of nog beter, Joods-bijbelse feesten ja. zijn dat. En, en Vlak nadat uh, die bloedmaan geweest was, de 23 september, was de ja. laatste bloedmaan, ja. hoorde ik, er is niks gebeurd. Ja, precies. Ja. Nou, en dan nou, deze uitzending misschien iets over de vluchtelingencrisis. Ja. Nog nooit zoiets uh, gebeurd. Ja. alleen bij de Hunnen misschien, en in de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. En die stroom gaat nog steeds door. Ja. En in Turkije wachten er nog anderhalf miljoen, die... Uh, Allemaal deze kant op moeten komen die eigenlijk gegijzeld worden door uh, Sultan Erdogan ja. of Kalif Erdogan. Ik weet niet hoe hij zich zal laten noemen als hij alle macht heeft in Turkije. Dat is heel erg, is dat. Ja. En, en, en die gijzelt Europa gewoon. Die zegt, jongens, uh, doe wat ik zeg, want anders laat ik die vluchtelingen los. Het is ongelooflijk wat er gaande is. Dat is het eerste. Ja, wat zit daar achter? Wat zit daar geestelijk achter? We horen een heleboel verhalen erover en machtige panels die praten erover en die zeggen wijze <lacht> dingen. Maar de historische achtergrond wordt zelden of nooit belicht ja. en de geestelijke achtergrond wordt zelden of ze nooit Die zeker niet. Zeg je? De geestelijke achtergrond zeker niet. Die wordt zeker niet bekeken. Nou ja, uh, wat, wat, wie kwamen er eigenlijk? Een heleboel vluchtelingen ja. en die uh, worden terecht hartelijk ontvangen. Maar als je de mensen, en de leiders uit Oost-Europa hoort, de ministers van Hongarije, Hongarije die, ik een beetje ruw gezegd, maar nee netjes gezegd, die weigert gewoon de directieven van Brussel te aanvaarden. Ja, want die zien de ellende al over zich heen komen. Ja, ja dat niet alleen. Maar die Oost-Europese landen, Slovenië, Tsjechië en, en, en al die landen, die hebben. ...eeuwen gezucht onder het islamitische bewind. Mm -hmm. en, en, en die weten dat nog. Die zeggen, dat hoeft voor, mij, voor ons niet meer. Nee. En die zien wat er gaande is. Ja. Wie komen er dan nog meer? Migranten? Werkzoekers? Gelukzoekers? Ik weet het niet. Maar het is wel... Uh, wat, wat mij verpant was, ik was in oktober in Israël. en uh, Ik stond daar aan de grens met Syrië. En je zag daar geen enkele vluchteling. Het was één groot shalom, afgezien van de bommen die je in de verte hoorde en, en het ge mitrailleur geschut. Ge Dat was natuurlijk best wel angstig, zo dichtbij. Maar geen vluchteling aan de grens van Israël. Ja, Netanyahu zegt niet voor niks. Uh, tegen de Verenigde Naties heeft hij een redenvoering over deze dingen gehouden. Ja. Wij zijn... ...tegen aan het vechten, ja. tegen deze situaties. En wil je alsjeblieft ophouden, Verenigde Naties, met al die... Hij zei, ...hij zei niet zo stomme resoluties, maar al die resoluties die allerlei veroordelingen over ons brengen. Nee? Maar sta met ons in deze strijd. Ja. He, want in feite, zegt hij, wij vechten voor jullie. Ja. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk profetisch aspect ervan Dat Israël probeert Europa nog te beschermen. Eigenlijk tegen zichzelf. Kijk, die hele. na nou die, uh, die verschrikkelijke aanval op Parijs. toen kwam uh, iedereen, Obama, Rutte, alle leiders. die zeiden: Denk we zijn. dat is oorlog, riepen ja, ze allemaal. We zijn in oorlog. We zijn in oorlog. Waar, zeiden ze allemaal, bij: niet tegen de islam. En zachtjes zeiden ze, en sommigen zeiden het hardop. Dat, want dat is een vredelievende religie. Ja. Nou, zou ik tegen meneer Rutte willen zeggen. Meneer Rutte, u kunt wel niet in oorlog met de islam zijn, maar de islam is in oorlog met u. Ja, want dat is natuurlijk de grote discussie die gaande is. Ja, die grote discussie, als je dat dan een klein beetje historisch ziet. Ja. De profeet van de islam, Mohammed, die is in 632 gestorven. Die heeft in zijn leven, de laatste paar jaar, al de oorlog om de wereld ingezet. Hij heeft boodschappers gestuurd naar uh, Istanbul, dat was toen uh, nog Constantinopel. Ja. Boodschappers naar het, de restanten van het Medo-Persische Rijk. Mm -hmm. Wil je alsjeblieft onderwerpen aan de islam anders? Nou die boodschappers die zijn uh, weggejaagd of vermoord zelfs. Maar wat gebeurt er nu? Nu krijg je precies dezelfde situatie. Want onmiddellijk nadat hij gestorven was, is zijn opvolger, Abu Bakr, dezelfde naam als de, de leider van de ISIS, die Abu Bakr die is begonnen met de veroveringsoorlog. En ik heb daar wat notities van gemaakt. In 638 hadden ze Jeruzalem al veroverd. Dat is zes jaar na de dood van Mohammed. Een paar jaar daarna hadden ze heel Noord-Afrika veroverd. ...de berbers weggejaagd, de ja. kerken vernietigd. Er was geen kerk meer over, behalve de Egyptisch-Coptische kerk. Ja, dat zie je nu weer gebeuren in Afrika. En dat gebeurt nu weer in Afrika, maar dat gebeurt nu in het hele Midden-Oosten. Ja. Het gaat allemaal nog hetzelfde. Nou, toen gingen ze aan het eind van zo'n 690 of zo... ...gingen ze de kust van Spanje verkennen. In 711 trok een, een leger... Van Jihadisten zal ik maar zeggen, trok bij de straat van Gibraltar. Dat heette toen nog geen Gibraltar, maar de straat van Gibraltar trokken ze over. Om Spanje te veroveren. Binnen een mum van tijd ze, hadden ze Spanje en Portugal veroverd. Bijna heel Europa hadden ze, want Oost-Europa hadden ze ook al veroverd. Ja. En uiteindelijk kwamen ze aan bij uh, Poitiers in 732 was dat. En waar ligt dat? Uh, dat ligt uh, iets ten zuidoosten of zuidwesten van Parijs. Hm. Ze waren bijna in Parijs. Zoals ze nu in Parijs waren. Ja, zoals, ja. Dat, het, gaat al, het is allemaal geschiedenis. En toen is Karel Martel, dat is toen de leider, dat was is de opa van de beroemde Karel de Grote, mm -hmm. en die heeft ze verjaagd. Nou, toen is, er zijn er eeuwen gekomen, zijn er altijd maar groepen jihadisten uit Noord-Afrika, hebben plundertochten ondernomen, zoals wij dat van de Noormannen kennen uit onze geschiedenisboekjes, kwamen ze uh, zaken veroveren in, in Zuid-Europa. Uh, toen, dat was in ongeveer 1450 of zo, is het Turkse kalifaat is zeer machtig geworden. Het Turkse kalif werd zo'n beetje de baas. Dus die denkt, nou, dat pak ik ook mee. Dus die was toen... Het Turks-Ottomaanse Rijk heet dat. Dat had een behoorlijke macht. Dat was een enorme macht. In, in het Midden-Oosten, in Noord-Afrika, in Europa, ja. in, in, in, in al die Europese landen mm -hmm. was dat een, een grote macht. Dus die wilden weer doodstoten. Dat was de tweede overval. Zo eh, daarbij, Karel Martel is de eerste overval afgestoten. Dat was de tweede overval van de islam op West-Europa. Ja. En in 14, dat heb ik ook wel ergens opgeschreven. Dat er staat nergens hier. Maar goed, in elk geval, in 1400 zoveel stonden ze voor Wenen. Maar toen begon het te vriezen. En dat vonden die Turken natuurlijk te koud. <laughs> en die zijn toen teruggetrokken. Ja, in Wenen is een behoorlijke slag uh, geslagen door. Uh... orland Wenen. Nou, ja. En toen waren ze in uh, 1683, was dat geloof ik. Ja, 1683. ...lachen ze met een groot leger voor wenen. Dus eigenlijk moet je stellen, er is niets nieuws onder de zon. Het, het, het is gewoon een voortzetting van eigenlijk de strijd van de islam, de jihad... ...de strijd van de Islam tegen de wereld. Mogen we één stapje hoger? Zeg je? Mogen we één stapje hoger de strijd van Satan tegen God... Weet ik niet. Het, het gaat in elk geval de strijd om het Koninkrijk van God. Ja. Om dat tegen te gaan. En de godheid van de islam, mm -hmm. die wil dat Koninkrijk hebben. Ja. Die wil Heer over de aarde zijn. En daarom zijn ze zo veel tegen Israël. Maar tegen Israël kunnen ze niet op. Mm -hmm. Daarom zetten ze de Verenigde Naties tegen Israël op. Daarom zetten ze Europa tegen Israël op. Dat is gebeurd in... Uh, oh, ...de eerste helft van uh, de 70er jaren van de vorige eeuw. En toen was daar die oorlog in Israël. Ja. Nou, eerst Wenen even afmaken, want anders wordt het te verwarrend voor de kijkers. En toen, uh, in 1683, was uh, Wenen bijna gevallen. De, heer, de pest heerste in Wenen. De paus die zat te bibberen in Rome, want hij wist dat meteen <coughs> die troepen door zouden stoten naar Rome. En, en, en het Vaticaan in brand steken en, en, en weet ik van wat allemaal. Het scheelde niet veel. Ja. Toen kwam plotseling een Poolse koning, notabene die Polen, en daarom zijn die Polen ook, die, die, die, die kennen hun geschiedenis. Ja, die weten wat er gebeurd is. Die weten wat er gebeurd is. Dus die hadden had een leger, ik meen van 70.000 man, tegen zo'n 200.000, 300.000 van die uh, Ottomaanse Turken. En die hebben Wenen ontzet. Jan Sobieski heette die. Ja. En die hebben Wenen ontzet. Dat was de tweede aanval die was afgeslagen. Toen de derde aanval is begonnen in de zeventiger jaren. He, toen al die vracht, al die, uh, uh, die, die gastarbeiders kwamen. En dat schoot niet op, want dat was meteen volgens de Turkse leiders en de geestelijke leiders van de islam waren die. Turkse en, laat ik zeggen, de islamitische gastarbeiders, waren voor hen, laat ik zeggen, potentiële bommen. Dat waren de mensen die uh, de, de, de, de cultuur van het westen zouden vernietigen en dan de islamitische overheersing over het westen. Dat schoot niet op. Toen kregen ze een aardige kans, want toen Israël in 1973... Dat was een uh, uh, uh, grote oorlog gehad. En toen Israël dat pittig begon te winnen, toen uh, waren die de EEG, was er toen. Ja. Dat was nog niet de Europese Unie dat was de EEG. De volgende, die hadden besprekingen met de leiders van de Arabische Liga. En die zeiden, we willen jullie olie blijven leveren, maar als jullie Israël blijven steunen, geen olie. Ja. Israël of olie, jullie moeten kiezen. Nou, ze hebben voor de olie gekozen. En sindsdien hebben dus de, Arab de islamitische landen, de Arabische Liga en de OIC, dat is het verbond van alle islamitische landen, 56 islamitische landen in de wereld, die hebben invloed op de Europese uh, politieke zaken. Vanwege de olie? Vanwege de olie. Ja. En die hebben ook invloed op de influx de instroom van die, uh, laat ik zeggen, die gastarbeiders. Ja. En nu, dit is in september, oktober in een ongelofelijke stroomversnelling gekomen. Mm -hmm. Even en, terug naar die gastarbeiders, want de meeste daarvan zijn natuurlijk gewoon vredelievende mensen. De meeste zijn gewoon vredelievende. Dat, dat, dat vooropgesteld, ik ben blij dat je het ook zegt, daar ja. ben ik volkomen mee eens. Ja. Ja. Wij zijn ook in, vaak in Egypte geweest, mijn vrouw en ik ook een, een keer. Mm -hmm. Nou, Het was gastvrij, hartelijk, vriendelijke mensen. Ja. Maar ze worden altijd, zijn het ook in Israël, in de geschiedenis, de leiders geweest die de boel, ik zeggen, voor de gewone mensen verknallen. Ja. Dat is, heel verdrietig ja. is dat. Dus, dus dat is ook nu gaande. Het grote gros van de, de, de moslims is vredelievend. Ja. Maar er zijn groepen die, uh, zeg maar, dat. ...een stukje geschiedenis willen herhalen? Uiteindelijk wel, ja. ja. En dat is nu gaande. En ik ben bang dat ik moet zeggen dat ze deze strijd op die manier aan het winnen zijn. Ja. Dat is, we hebben dat gezien, bijvoorbeeld, een van de, ja, de slagvelden is Parijs geweest. Ja. En we ja, we begonnen natuurlijk in New York. Sorry? We begonnen natuurlijk in New York. Dat begon natuurlijk bij 9-11 in ja. New York. Ja. De 11 september 2001. Dat was uh, verschrikkelijk. Ja. En toen zeiden uh, de Amerikanen: het is oorlog. Ja, we zijn nu 14 jaar verder. En nu gaat dat in Parijs. Dat was, uh, je zou dat moeten noemen, uh, 11-13. Ja, maar we hebben natuurlijk begin van het jaar ook al uh, in Parijs wat gehad. Ja, dus, ja, natuurlijk. Maar dit, dit was uh, echt spectaculair. Ja. En, ja, en vreed en, en ook. Heel vreed, Maar heel erg. Ja. Heel erg. Wat er nu ook gebeurt, wat we nu zien, een paar dagen daarna werd die beroemde voetbalwedstrijd. Ik had me nog verheugd om even te kunnen kijken. Maar, <laughs> maar werd die voetbalwedstrijd afgelast. Ja. En, en, en, en op dit moment, nu we dit opnemen, uh, ligt uh, Brussel stil. Ja. Helemaal plat. Ja. En dat is, dat is dus Je zou kunnen zeggen: van ja, wie is er eigenlijk aan de winnende hand? Dat is een duidelijke zaak. En ook dat staat ook allemaal in de Koran. Er staan ook bepaalde teksten, ik heb ze eens een keer opgezocht. Maar er staat ook dat de islam, dat zegt dan de godheid van de islam, die zegt tegen de profeet: eh, we zullen. Eh, verschrikkingen geven over dit land. Ja. Dat ze de schrik voor ons in krijgen. Nou, dat, dat gebeurt ook. De schrik wordt erin gejaagd. Ja. Nou, veel kijkers ook. En ik uh, ben ook aardig uh, verschrikt voor mijn kinderen en mm. voor mijn kleinkinderen. Ja. Mm. En in, in hoeverre heeft deze hele situatie nou te maken met het feit dat Europa zich nogal... Uh, ook met spierballen taal richting Israël uh, richt? Ja. De hele etiketering. Oh ja, goed. We gaan het beest in Brussel. Nou ja, je ja, kunt je afvragen. Dat... Kijk, we hebben het natuurlijk wel eens gehad over van wie Israël zegend wordt gezegend. En ja, wie Israël ja. vervloekt wordt vervloekt. Wat, wat, is, wat komt er nu over Europa? Ja. Een oordeel. Ja. Laat ik het rustig zeggen. Het is een oordeel wat er over Europa komt. En, maar eh, heeft dat ook te maken met de houding die Europa te, heeft zij, ten, ten opzichte van Israël? twee redenen. Ten eerste, de uitermate lelijke houding die Brussel uh, uh, tegenover Israël heeft. Ja. Een van de vertegenwoordigers van Israël bij de Verenigde Naties. Nee, nee, de Verenigde Naties was dat, sorry. Maar die zei van het lijkt wel of ik hier met een Jodenster oploop. Nou, en, en, en zo schijnt het in Brussel ook al te worden. Ja. En, dus, en, en de Heer God ziet dat. En nu met die, die, die, die BDS-campagne. Wat is die... dat precies, BDS-campagne? Uh, dat is uh, een wereldwijde anti-Israël-campagne. Om uh, Israël onder druk te zetten door de B van boycott. Mm -hmm. Door de D van disinvesteren. Uh, dis, uh, ja. Dat is dus het terugtrekken van investeringen ja. in Israëlische bedrijven. En de S-sancties... Van het internationale gerechtshof, daar, daar, daar wordt Israël voor gesleurd. Via de Naties, die anti-Israël-resoluties, dat is de BDS-campagne. Ja, ja. En een van de laatste triomfen is het etiketteren van de, de producten van, uit Judea en Samaria. Ja. Notabene, het gebied, en ik kan er zo boos over worden, dat de Almachtige, de Eeuwige, de God van Israël zelf aan Israël beloofd heeft. Ja. En dat wordt dan gezegd, dat is bezet gebied. Ja. Nou ja, nu en, en we zien natuurlijk zeg maar een soort nieuwe intifada opkomen. Een soort intifada. In, ja, omdat in dat, dat is het andere. Wat elke andere dag, andere elke dag, meer. elke dag worden er dus uh, joodse burgers worden gestoken en doodgestoken. Dood ja, mag ik, mag ik dat straks eventjes even die die, uh, mm -hmm. die BDS afmaken? Ja. Anders gaan we te hard. Okay. Heel goed. En, en, uh, Kijk, want al het wat tegen Israël gedaan wordt slaat terug op de hoofden van de daders. Mm -hmm. Die, als ze gaan boycotten, Israël proberen economisch te treffen, treffen zichzelf economisch mee. Vandaar de eurocrisis en, en al die andere problemen, de economische problemen, problemen rondom Rusland. Dat is het eerste. Het tweede is, en ze gaan nog steeds verder, ze zijn nu bezig om... De belangrijkste inkomstenbron voor Israël, dat is het toerisme, ja. om dat de nek om te draaien. Mm -hmm. Want wat gebeurt er? Alle toeristenbureaus die krijgen een brief dat ze als ze reizen boeken naar de oude stad van Jeruzalem, waar dus een bezoek aan, aan uh, de, de Tempelberg en, en nog veel meer dingen ja, ja. in de oude stad ja. waar dat in staat, dat die. Uh, dat als ze dat doen, dat ze dan series van wetaanklachten uh, krijgen, dat ze dan schadeclaims gaan krijgen, dat ze dan voor de rechter worden gesleept. Dus uh, zo proberen ze dus Israël in, want iedereen die gaat natuurlijk naar de oude stad toe als je deze ja, gaat. natuurlijk, ja, dat is logisch. Ja, nou, en zo proberen ze toeristeninkomsten uh, voor Israël de nek om te draaien en Bovendien, en dat is een, een, een nog erger bijresultaat, uh, mensen die naar Israël gaan, die komen meestal erg enthousiast terug over Israël. Ja. Sympathie voor Israël wil ze de nek omdraaien. Ja. En al dat gepest van Gods volk, het is gewoon pesten. Het is een duivels pesten hmm. van Gods volk. Kijk, dat de islam tegen Israël is, dat zit, dat zit ook in, in, in hun religie. Maar is het niet zo dat Europa, juist bang zijnde voor de islam, zich tegen Israël keert? Want als ze dat niet doen, dan... Ja, dat zit, dat zit er natuurlijk ook bij. Dat is zo in 1975 zo'n beetje begonnen. En dat is dus de reden waarom de regeringsleiders zich uitspreken. Nee, de, de moslims zijn vredelievend. Het is geen oorlog tegen de islam, het is oorlog tegen de terroristen. Ja, en, dat, en dat gaat leiden tot wat dan genoemd wordt Eurabië. De Europese Unie schuift steeds meer weg bij Amerika. Mm -hmm. En steeds meer schuiven ze aan... Bij Turkije, bij de Arabische Liga enzovoort. Ja, dat komt omdat Turkije uh, eigenlijk Europa in zijn macht heeft, zoals hij in het begin zei. Ja, dat, dat, dat is, dat is uh, zeker het geval. Ja. En Turkije die streeft naar het kalifaat. Maar ook die lui van ISIS streven naar het kalifaat. Mm. En ook uh, die lui in Perzië <coughs> die nou ja, streven uh, naar Erdogan vecht toch ook tegen ISIS? Ja, uh, zogenaamd, denk ik. Daar uh, heb ik ook mijn twijfels aan. Ja, serieus? Ik, ik denk dat zij uh, ISIS ook gebruiken. Laat ISIS het vuile werk maar opknappen. Hmm. Op en dan schuiven ze. Dan doen wij net alsof we vredelievend zijn. En, uh, en dan uh, kunnen we op den duur de macht overnemen. Ja. Dat, dat is er nu gaande. En dat is weer. Uh, dat gaat al van daar af. 711 is dat al aan de gang. Hmm. Dat is een oorlog die nu al. Nou, dat zo'n zo, zo, zo 13 eeuwen duurt. Ja, maar is, is, is het uh, in die zin dan ook, uh, moeten wij bang worden voor, voor Turkije, dat ze straks Amsterdam innemen? Nee, dat ik niet? denk dat dat, uh, dat kunnen ze ook niet, want ze hebben toch ook de macht en de mogelijkheden niet om dat allemaal te regeren. Nee. Maar de islamisering van de samenleving gaat steeds door, <coughs> ja. Ja, de, ze zullen steeds meer eisen dat bijvoorbeeld halal voedsel uh, geïntroduceerd mm -hmm. wordt op de scholen of uh, in de ministeries mm. of waar dan ook. Ja. Of dat uh, uh, iets lelijks zeggen over of iets kritiek uitoefenen op de, op de islam of op de in, de... in een land van vrije meningsuiting? Uh, ja, dat wordt ja. de nek omgedraaid natuurlijk. Ja. En daar zijn ze nu al mee bezig. Ja. Zo wordt, zo wordt de hele wereld toch geïslamiseerd. Ja, wat mij nog wel verontrust, Jan, is dat um, je nu ook een beweging ziet dat Rusland, Amerika en Europa en alles trekt nu samen op richting uh, Syrië en richting uh, Iran, Irak en noem maar op. Maar wat is er nodig dat al die landen samen op gaan trekken tegen Israël? Wat is de. Shifting daarvan. Wat is dan nodig dat zij, nu gaan ze gezamenlijk richting Syrië, maar hoe, wat moet er gebeuren dat zij richting Israël gaan allemaal? Uh, ik denk dat er, wat Israël betreft, twee zaken zijn waardoor de, de zaak daar kan, gaat exploderen. Ja. Ten eerste, dat ze nu met die derde intifada, die jij al noemde, ja. de, de, de, de derde is ja, ja, ja. die derde intifada, die en dit is, dit is zo godgeklaagd gemeen. Ja. Wat zijn die leiders? Toch een, een, een, een slechte mensen. Ja. De kinderen worden op de lagere school helemaal opgefokt opgef met Jodenhaat. Ja. Jongetjes van 14 jaar die springen als, als, als, als dolle honden springen ze op Joodse mensen af met een mes. en, ja. en proberen. En, en dan gaan ze kinderen gebruiken voor hun goddeloos uh, bedrijf. Er mm -hmm. zit geen ethiek bij, er zit geen, geen moraal, het is ja. verschrikkelijk. Ja. En dat Israël dat zat wordt, en dat Israël daarin gaat grijpen. Er gaan steeds meer stemmen op, en mogen de Heer die stemmen zegenen, maar steeds meer stemmen op om Judea en Samaria te annexeren. Ja, want het was natuurlijk relatief rustig al die tijd, toen de muur werd gebouwd, werd er een hoop tegengehouden, maar nu is de tactiek dus blijkbaar veranderd en gaat uh, de, de mensen die al binnen de muur zijn... Die gaan ze op, ja. En die worden opgejaagd en opgejuurd door Abbas en de Hunnen en door de Hamas en ja. dergelijke. En dat Israël zat is en die zegt nu annexeren en erbij het. En, uh, en dan uh, komt de wereld in opstand. Uh, dat kan, dat kan. Uh, en, en, en nu zijn de mensen in Nederland uh, en in Europa, die zijn al uh, genoeg geïnfecteerd met het gif van die arme Palestijnen. Mm -hmm. En in wezen, Brussel interesseert zich geen ene fluit voor die arme Palestijnen. Geen nee, iets. Die vinden het prachtig dat ze daar zitten. Ze gaan nu die producten uit de Westbank <lacht> gaan ze etiketteren. Uh, Kauft niet bij Joden, ja. zeiden ze in, in de oorlog, ja. zeiden de nazis. Ja. En dat zeggen zij precies hetzelfde. Het is nog allemaal hetzelfde. En het interesseert ze geen fluit nee. dat het weer bezig is. Nou, koud niet. En ze interesseert ze ook niet dat er 10.000 tot 15.000 Palestijnse mannen die werken in die nederzettingen daar. En die verdienen daar een goede boteran. Ja, Precies. Dat Eerlijk. En die verdienen daar nog een rijstafel er ook bij. Ja. En, en de kinderen kunnen studeren. Ja. En ze zien. Hoe de Palestijnen, of de zogenaamde Arabieren in Israël, recht te hebben. Ja. Is onlangs is er nog een, een Arabisch meisje, een Israëlische Arabisch meisje, is, is gepromoveerd op een Israëlische universiteit. Ja. En, en ze, ze, ze, ze zit op de scholen. Ja, dus dat zijn allemaal redenen waarom de wereld kan ingrijpen? Uh, ja, door allemaal redenen. Het is, het, is, het is zo gemeen, want ja. als die producten uit de Westbank uh, worden uh, uh, geboycott, ja. dan krijgen, verliezen die keels hun baan. Ja, tuurlijk. Ja. En het is dan alleen maar weer erg. Ja, in ja. wezen is dat allemaal, ik zeg het maar een beetje, verborgen antisemitisme. Ja. En dat gaat hard over de wereld. Dat, dat, en dan gaat Israël ingrijpen. Hè, en die zou dat best eens kunnen gaan annexeren. Hm. Een vriend van me zei dat al jaren geleden: dat moeten ze doen. Ik zei: ja, maar er komt de hele wereld in opstand. Ja, die gaat dan gezamenlijk, wat ze nu tegen Syrië doen, gaan ze gezamenlijk tegen Israël. Ja, maar toen de tijd uh, zei die vriend van mij: die zegt, joh, dat zal best mee over, over een paar weken zijn ze het vergeten. Maar niet, hè? Maar nu, ja, ja want, want nu is. Het, Satan speelt dat allemaal zo ongelooflijk voor ja. mij. En ik wilde dat de Heere God er eens ingrijpt daarin. Ja. Ja. Ja. Wat moeten zegt, wij doen? En dan je... zegt de Heere God die zegt. Ik heb toch ingegrepen. Ja. He? Denk maar aan de Zesdaagse oorlog. Ja, absoluut. He, dat, is, dat was een oorlog in zes dagen, twee machtige legers van Syrië en Egypte uh, een eind aan gemaakt. Mm -hmm. Ik zou bijna zeggen Joshua. In de tijd toen hij met gods hulp Kanaan veroverde. Zou zeggen, tjonge, tjonge, tjonge, dan ging het met mij maar zo vlot. Ja, precies. Jan, we zijn aan het eind gekomen van deze aflevering. Uh, Israël is dus eigenlijk het centrale plaatje. Wat moeten wij doen? Wij. Ja. Ja, wat uh, jou. zei voor de Verenigde Naties: sta met ons in deze strijd. Ja. Ja, eigenlijk bedoelde hij tegen die oprukkende islam. Ja. En. en het, het merkwaardige is dat de islam volledige godsdienstvrijheid heeft in Israël. Mm. En maar sta met ons. Mag allemaal. Want wij vechten ook voor jullie. Nou. Maar goed, het, het is tijd. Het is tijd. Jammer, is... want ik heb nog wel meer. Nou ja, eventueel komen we daar in deze serie ongetwijfeld nog op terug, want er zijn altijd zoveel raakvlakken met elkaar. Dus we gaan deze aflevering afsluiten, Jan. Hartelijk dank voor jouw wijsheid in deze. En uh, we zien je graag voor de volgende aflevering weer terug. En u thuis, sta met uh, Israël. Uh, we weten dat ook in dit land heel veel mensen uh, zeer kritisch zijn tegenover Israël. En ook in de kerken uh, merken we dat. En toch is het belangrijk dat we die tekst blijven onthouden. Dat als u Israël zegent, wordt u gezegend. Amen. Als we Israël vervloeken, worden we vervloekt. En we zien dat gewoon in Europa gebeuren. Dus sta met Israël. Bid voor de vrede van Jeruzalem en bid voor Gods volk. Dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering. Israël zegt: Heer, verberg uw aangezicht toch niet over ons. Mm -hmm. Want als God zijn aangezicht verbergt, ja. als ik kwaad ben op mijn zomerwijze van spreken en ik verberg mijn aangezicht, dan is het als er een goede verhouding ligt, dan is dat verschrikkelijk. Als papa niet meer om hem geeft, ja. als papa niet meer op hem let. En, en dan trekt God zijn hand terug en wat gebeurt er dan? Dan krijgen de machten van het kwade, die krijgen de overhand in zo'n land.